Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ajax staat vandaag stil bij de dood van jeugdspeler Noah Gesser. Hij en zijn broer verongelukten gisteren bij IJsselstein. De auto waarin ze zaten kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste tegen een taxibusje. De taxichauffeur overleefde het ongeluk wel. Gesser kwam drie jaar geleden op zijn dertiende naar de jeugd van Ajax en gold als een grote belofte. Ajax 1 speelde op dit moment een oefenwedstrijd tegen Leipzig. Dat begon met een minuut stilte en ook bij jong Ajax was er zo'n moment voor de wedstrijd tegen Volendam. Een Nederlandse toerist is afgelopen donderdag in zijn gezicht gestoken in een tram in Florence. De dader viel meerdere mensen aan. Hij is opgepakt. De Nederlander heeft volgens de Italiaanse media een steekwond, maar is niet in levensgevaar. Vanaf maandag kunnen zeelieden zich laten vaccineren in de haven van Rotterdam. Er zijn 10.000 prikken beschikbaar voor schippers, matrozen en andere bemanningsleden van over de hele wereld. De Rotterdamse haven hielp al vaker mee tijdens de pandemie. Daar werden ook schepen ontvangen die op andere plekken in de wereld geweigerd werden. En goed nieuws voor Mensen in een wijk in Alkmaar. Ze zijn eindelijk verlost van het kleine café aan de haven. En al die andere liedjes die dag in dag uit te horen waren op de klokken van het dorpskarillon. Ik hoor elke dag hetzelfde liedje. En mijn man die werd helemaal gek van dat kleine café bij de haven. Yesterday komt hier vaak voorbij. Kinderen voor kinderen. Al was het maar een verversing. Het zou wel eens leuk zijn om wat anders te horen. Ja, elke dag hetzelfde liedje. Bewoners klaagden erover als je hoort. En dat heeft geholpen, er zijn nu 27 nieuwe liedjes geprogrammeerd. Om Lappeloma Planka, dat wil mevrouw altijd graag horen. En ook z'n lekker, vrolijk. Ik word echt lekker wakker gemaakt daarvan. Het is geen echt oud wat er nu komt, om half twee. Dat is dit. dit is wat het veelst lijkt van Armin van Buren. Zo! Dus dat is toch wel heel modern. Ja, heb ik nog het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door, vooral in het westen van het land. Morgen begint ook droog, maar later is er weer veel nattigheid. Het wordt een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 diemen richting Amstelveen tussen knoopmet en Amstelveen na een aanrijding dicht. Een pijlwagen van Rijkswaterstaat is aangereden. Daarbij is olie gelekt op het asfalt.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 You could make me cry. I only know it's long ago. You said I love you too. But I got one solution, left. we're gonna start anew. How do you do? Mm -hmm. I thought, why not? Then nah, nah, I'm nah, nah, just me and you. And then we can, na-na, na-na, just like before, and you will say, na-na, na-na, please give me more, and you will think, na-na, na-na, hey, that's what I'm living for.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 Ja, daar zijn we weer. Ja, dat waren ze dan. Mouten McNeil en How Do You Do. Ja, hoe How Do You Do. Ja, lekker hoor. Dankjewel. Hé, hey, um, het zonnetje schijnt lekker weer. Dus uh, ja, dat duurt uh, waarschijnlijk een kwartiertje. Maar helaas, uh, we draaien in ieder geval de lekkerste muziek hier. En uh, dat doen we ook met uh, Steven Bloema. En uh, ik wil vrij zijn. Ik zou zeggen, hele middag. Mijn naam is Frit Zet hem Entertainment for you. En het allemaal tot volkjes van 7 uur. Ik ga bij je weg, luister wat ik zeg. Jij bent mijn vrouw, maar blijf niet lang trouw. Een leven zo vrij als de wind. Ik wil vrij zijn, een leven zonder jou. Want ik kan niet leven met zo'n vrouw. Ik wil vrij zijn en zweven op de wind. Ik hoop dat. Laat jou echt staan, het ging jou niet om mij. Laat mij maar vrij, jij wou alleen maar geld, maar dat is niet te wat telt. Het is daarom dat ik jou nu zeg. I've been. Zijn en zweven op de wind. Ik hoop dat ik het geluk weer vind. Ik hoop dat ik het geluk weer vind. Steven Bloema en ik wil vrij zijn. En we gaan lekker verder met Afrik, Simon en Afana.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 Mimi, what is that? na Hey, what na a na I'm gonna put a banana, la la When I'm I'm gonna put a banana, la la Hey, what you do, a banana, what you do? What can you what can you do, a banana, what you Simon en H. verzoekje aanvragen kan, ga naar uh, www.zmartisten.nl en daar kun je gewoon een verzoekje aanvragen. En dan uh, komt hij bij mij terecht en dan gaan we hem even draaien. Ja. ja, lekker hè? Ja, zomerse muziek hierbij. Uh, Entertainment for you. We gaan naar uh, Rox van het Rio en zijn we het over uh, ja, een ticket naar de zon. Ja. Een lekkere ticket naar de zon. Want Het is toch een klein beetje bal hier, hè? Elders is het uh, ja, tussen de 30 en 40 jaar... maar hier in Nederland hoog. Oh, oh, Hou, dat praten er niet over. Geef mij maar een ticket. Ja, we hebben ze hier al een aantal keren mogen aanschouwen hier in de studio bij ZFM. Dit was Rox van Driel en Uit de Hoel. Ja, dat rijmt ook een beetje. Hé, hey, uh, we hebben iemand aan de telefoon en dat is uh, ja, iemand uh, die zingt over mijn pijn. En dat is Bo. Dag Bo. Ja, ja, ik hoor je. Ja, je stond nog ergens in de verte. Bo Kuiper. Ja. Ja. <laughs> hey, hoe is het met jou? Ja, gaat goed. Ja. Ja. Ja, heerlijk. Ja, ik mag niet klagen. Dus, uh, oh, gelukkig. Dus momenteel even de laatste uitzending... en dan ga ik eventjes uh, een aantal weken op vakantie. Oh, dat is ook dus, lekker, dus, dat toch? Dat is ook lekker. Ja, ja precies. Ik bedoel, uh, ja, moet ook even, hè? Ja, precies. En jij, ga jij nog op, vakantie, op vakantieplannen of niet? Ben je al geweest? Ik heb wel een vakantieplan inderdaad. Uh, eind augustus naar Mallorca. Dus ik ben benieuwd ah. of er allemaal doorgaat. Ja, inderdaad, ja. ja, ja dus het is, het, het nog is nog het rode gedeelte, hè? Ja, het is nou volgens mij weer geel geworden. Oh, dat oh. Het ja, dat kan zomaar met de dag veranderen. Dus dat, uh, ja, klopt. Ja, we zien het wel, hè. Ja, zo is het. Hé, hey, um, jouw single, Mijn Pijn. Hoe, uh, ja, hoe is dat een beetje ontstaan? Want uh, ja, de titel is dat je zegt van, uh, ja, toch een klein beetje deprimerend. Nou ja, ik heb vorig jaar september heb ik een uh, conversiestoornis gekregen. Ja. Dat is zeg maar dat uh, je hersenen verkeerde signalen geven naar je lichaamsdelen, ja. Waardoor je armen of benen uitvallen of je krijgt een aanval dat je niet meer kunt praten of niet meer kunt bewegen. Ja. En ja, ik dacht dat is eigenlijk wel een super mooi onderwerp om daar mijn eerste nummer over te maken. Ah, vandaar. Ja. Aha. Ja, dat, dat is dan eigenlijk een duidelijk verhaal. Ja, klopt. Toch? Ja. ja. Hé, hey, maar uh, ja, heb je dat wel in samenspraak met, met, met iemand anders gedaan? Of, uh... Ja, ik heb zelf wat dingetjes opgeschreven en Roy Otters van Andro Productions die heeft het zeg maar geschreven. Ah, oké. Okay. Dat is wel een samenwerking inderdaad. Ja, en uh, ja, wat, wat wil je eigenlijk uh, mee bereiken met de muziek zeg maar? Ja, je wilt natuurlijk de mensen inspireren. En nou gaat het natuurlijk ook over wat ik zelf meemaak. Ja. En heel veel mensen zeggen ook, ik herken mezelf erin of ik heb daar ook last van. Ja. En het is natuurlijk met dit lied wel de bedoeling om tegen mensen te zeggen, als je het zelf hebt, ga hulp zoeken, want het helpt echt. Ja. En ik vind het gewoon super mooi om mensen te inspireren, zeg maar, met mijn nummers. Ja, want uh, wil je eigenlijk. Uh, uh... Ja, toch bellen? maken? Of, of wil je dadelijk toch ook nog een beetje uh, muziek gaan maken? Hè? Dat je een beetje vreugdevuur, zeg maar, uh, uh, kan ontsteken? Ja. ja, ik ben zelf eigenlijk wel meer wat van de rustige nummers, maar ik wil zeker wel meer up tempo gaan maken. Want verschillende soorten nummers is natuurlijk wel uh, alleen maar beter. Ja, ja want uh, hey, dit is natuurlijk uh, ja, eigenlijk een, een lied met een, uh, een boodschap. Ja, zeker, ja. En zo, moet, zo moet ik dat eigenlijk een beetje formuleren. En, en, ja, ja. ja? Ik, ga, ik wil natuurlijk ook misschien... Nou, het is natuurlijk zomer is misschien ook wel leuk om een zomersnummer te maken. Dus ja, je moet gewoon alleen een beetje nou. kijken van hoe of wat. Ja, nou ja, goed. En, en, en, en, en ja, het is een vervelende... Uh, ja, wat moet ik het zeggen? Is het een ziekte? Ja, ja, klopt, ja. ja. Stoornis, ja. Ja, goed. Ja, stoornis, ja... Ja, het valt eigenlijk een beetje moeilijk te, te, te verklaren. Ja, hè? Of, of ja. dat het nou een ziekte is, of dat het een, ja, is een stoornis, is dat een ziekte? Of is het. Ja, hè? ja het is natuurlijk ook heel onbekend. Ja, ja, ja. Het is, uh, ja zoveel dingen zijn onbekend nog, nog steeds. Ja, ja, precies. En, uh, ja ik, hoop, ik zeg altijd, ik hoop dat ze er altijd wat uh, ja, goud kunnen tegenvinden. Ja, precies. Dat is wel heel belangrijk, inderdaad. Dat, uh, dat maar ja, wel, met het nummer. Ik krijg zoveel positieve reacties ja. en dat vind ik natuurlijk super fijn om te horen. Want ja. ik was er in het begin heel, helemaal niet open over. Nee, klopt. Maar toen bedacht ik me, nee, ja het is natuurlijk wel goed om er open over te zijn. Ook voor de mensen die het zelf ook hebben. Ja, nou ja, maar ik denk dat het een klein beetje schaamd is. Ja, ja zeker. Ja, en, en, de, en eigenlijk ja, is dat helemaal niet nodig. Nee, nee zeker niet. Nee, maar nee. Ik, ik, ik, ik snap uh, het idee erachter, zeg maar. He, dat je iets, iets mankeert. Waarop mensen dus uh, ja, eigenlijk in een hokje plaatsen. Van oeh. Ja, ja. Wat zou die hebben? Weet je wel. Dat soort dingen. Dat, uh, ja. Maar ja, ik hoop natuurlijk nog wel wat uh, minder sombere nummers te gaan maken. Ja, zo is het. Hey, maar daar kijken we ook zeker naar uit. Uh, een beetje vrolijke nummers heen, Want uh, ja, Weet je, je moet nooit in een dip gaan zitten. Nee, klopt. Hey, dat uh, dat helpt je niet verder. Nee, maar dat komt wel goed. Ja, toch? Ik bedoel, ja, zeker. Uh, wij blijven hier gewoon ook bellen, dus... Uh, hey? <laughs> nee, maar dit komt goed. Hey, uh, wat, wat, uh, wat, heb, je, heb je nog wat trouwens op de plank leggen? Uh, dat je zegt van, nou, dat ga ik uh, na de zomer uitbrengen, of... Uh... Nee, ik ben eigenlijk tot nu toe nog nergens mee bezig. Ja, tuurlijk, je, je zit er wel over na te denken van waar wil je het over hebben en zo. Ja. Maar ik ben nog niet de studio ingegaan. Maar ik hoop nog dit jaar dat dat nog wel gebeurt. Ah, oké. Okay. Nou ja, we gaan er in ieder geval op wachten... En dan hopen we je sowieso een keer, uh, ja, als het kan, hier in de studio te krijgen. Ja, dat hoop ik ook. Ja, het is nu allemaal lastig natuurlijk met corona. Ja, nou ja, het, het, uh, kijk, het kan. We hebben ruimte, de ruimte is groot genoeg, zeg maar. En dat je hier met, met z'n drieën kan zijn, laten we het zo zeggen. Nou, zo vast vast komen Lijkt me heel leuk. Ja, toch? Ik bedoel, ja. en, uh, uh, ja, we hebben ook uh, de aanpassingen om, uh, om je boven te krijgen. Dus dat is ook geen probleem. Oh ja, ja. Dus, dus nee, dat komt allemaal goed. Zeker. Gaan we het gewoon een keer over hebben. Komt goed. <laughs> oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. En uh, ja. Ja, dan, dan bellen we gewoon uh, jou bij de volgende single weer. Dat is helemaal goed. Ah, oké. Okay. Lieve luisteraars, hier is Bo met Mijn Pijn. Hey Bo, dankjewel. Dankjewel. En ik zou zeggen, ja graag tot de volgende keer. Een fijn weekend. Goed weekend. Doei doei. Als ik denk de dag begint, voel ik dat het me overkomt. Een schaduw die je raakt, maar wie ben ik? Ik krijg geen respons. Wanneer zal ik zijn wie ik nu werkelijk ben? De schaduw die je ziet is niet wat ik wil zijn Want in mijn gedachten zit alleen wat ik nu denk Wat ik voel zit niemand en dat raakt mijn hart Je kunt er niets van zeggen, voel mij zo verward Soms voel ik me eenzaam in wat ik nu voel Want niemand weet wat ik bedoel Ik wil niet toch Good show. niet kan. Elke keer wordt mij verteld, ik doe niets goed, het duurt te lang. Als ik mij beweeg, dan wil ik soms te vlug, maar alles wat ik wil, dat is mijn leven terug. Want mijn eigen ik, dat is nu waar ik zo naar verlang. Ik snap nooit waar ik echt wou. Dat was er dan Bo Kuipers en uh, ja, ze had het over Mijn Pijn. Ja, een mooi nummer. En uh, we gaan lekker verder met Jack van Raamsdonk. En leg je hoofd maar op mijn schouder. Wil je een verzoekje aanvragen, dan kan ZFMartiesten.nl aan elkaar. En natuurlijk.nl, uh, ja, ook. Het is midden in de nacht. Ik zie je huid heel zacht. Terwijl je ligt te slaap. Ik zit naast je op een stoel en heb hetzelfde gevoel. Je voelt je zo ver laten. Wat gaat er door je heen, zo machteloos alleen? Hoe moet dit verder gaan? Straks zal je er niet meer zijn, ja dan voel ik de pijn. Waarom moet dit zo gaan? Dan zal nooit begrijpen, waarom moest ik nou? Je liet me nooit alleen, we hadden veel gemeen. Ja, wij staan. Ik zie nog zo jouw lach, vaak wist ik wat jij dacht. Ja, wij staan. Ik zie opeens een traan, zeg niet dat je moet gaan Blijf nog geen leven bij mij Probeer het te begrijpen, waaraan is dit te wijten O, oh, laat me hier niet staan Leg je hoofd maar op mijn schouder, misschien verdwijnt de pijn het maar heel even, heel even samen zijn Hel nu maar eens uit en denk aan dat geluk Dat we samen hebben, nee dat gaat nog stuk Die liefde die blijft eeuwig alleen voor ons bestaan Die liefde geeft me straks de kracht om door te gaan Dan zal ik heel alleen zijn, maar in mijn hart bij jou ik zal nooit begrijpen, waarom moest ik na? om door te gaan, dan zal ik helemaal niet zijn. naamsdonk Donkin, leg je hoofd maar op het schouder hier bij ZFM Zandvoort. Entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur op die 106.9 104.5 en natuurlijk DAB plus 6A. We gaan verder met uh, ja, uh, Christa uh, ja, uh, ja jij bent uh, wat ik wil. Ja, zo is het. Ik wil je belijden? Je moet je ogen kan ik niet Ja, die ogen van mij Ik zie je Goh toch echt een eh Je moet toch echt een bril op. Ja, alles wat jij doet dat wil ik meer. Ieder moment steeds weer Ja, jij bent wat ik wil. En ja, dat allemaal gezongen door Christa Kerdijk. En we gaan naar. Uh, ja, waar gaan we naartoe? Entertainment for you. Meer dan radio. Als jij een reden zoekt. Ja, man. Ik wonen ineens zomaar uit het niets Je doet opeens vijanden Als ik thuis kom en ik begrijp je niet Hier gaat dan voor me staan En je daagt me keer op keer uit Maar het is de laatste keer geweest Ik neem je een besluit als jij een reden zoekt om mij te verlaten, geef ik die reden. jij een reden zoekt. Hier bij CFM Entertainment for het Olweg 10a in Zandvoort. En mijn uh, naam is uh, Fred Heij. En ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. Met Entertainment for You. En uh, ik ga een plaatje draaien en dat wordt aangevraagd. Of uh, ja, eigenlijk. Ja. Uh, een groepsverband. En dat is door Harry, uh, Diana en uh, Tante Geet. En uh, ja, ik mocht een mooie uitkiezen. Ik heb Pierre van Dam genomen. En ik kan niet leven zonder jou. Hier komt hij dan hoor. Wil je een verzoekje aanvragen, dan hoor je En daar kun je een mailtje sturen en komt hij bij mij terecht. Dan gaan we hem lekker draaien. Ik moest steeds aan je denken Iedere seconde, ieder uur En ik sta naar je foto Die hangt hier aan de muur. Maar moest de zo overkomen? Maar ben je weggegaan? Nee, je kan het niet geloven. Dat jij me Ben jij alles nu vergeten, al die jaren van geluk, waarom ging jij naar die andere Yeah. yeah. hier aanwezig in de studio bij uh, ZFM. Ja, deze man, Pierre van Dam, de neef van Koos Roberts natuurlijk. En uh, ja, met zijn nieuwe single ik, uh, ik heb uh, de foto van de muur getrokken. Maar dit was een andere ik, ik Kan Niet Leven, zonder jou aangevraagd door Diana, Harry en het andere heet uit Rotterdam. En we gaan verder met uh, Jij Laat Me Vliegen. En dat is van De Formatie Storm. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur De entertainer mijn naam is Witte En uh, ja, zit je te eten? Ik zou zeggen, eet smakelijk. En we gaan zo nog uh, wat mensen bellen natuurlijk. Dus we blijven bij. Op de startbaan gaan. Alle lichten aan. Neem me bij de hand. Rent zo snel je kan. Ja, nu is de tijd. Niemand is achtergebleven. En ik neem stevig vast door een wolkenzee naar het licht dat ik zag dit is ons lied dit beeld zal ik nooit vergeten in de oneindigheid verbonden voor altijd en al zijn we ver ik raak jou niet kwijt dat zij onze kracht wordt dit de mooiste nacht laat mij maar -end, vlieg ik daar met jou Denkend aan dat moment En waar het me leidt Ga ik weer door, blijf ik zweven En een beeld passeert Ik zie jouw gezicht En aan de horizon Er schijnt een helder licht We delen de tijd Staan aan de start van ons leven Ik voel me opgelucht. We starten onze vlucht. We zijn nu onderweg naar de open lucht. Dankzij onze kracht wordt dit de mooiste nacht. Whoa. Van de, de formatie storm. Ja, heerlijk hoor. Het zonnetje schijnt blauw, uh, maar goed, dan mag de pet niet drukken. We hebben nog lekkere muziek. En natuurlijk hebben we Bert nog. Ja hoor. Daar zijn we weer, Bert. Hallo allemaal. Hallo. Ja. Beppi is er ook bij, of niet? Nou, Beppie, ik hoorde, ze staat te stomzaag boven. Oh. Zet, zet het druk. Ja, nou ja. En dat hoort er ook bij, toch? Nou, ja, kunnen we volgens mij allemaal begraven. Ja, toch? Kunnen we een beetje lullen. Ja, dus. vrouwen, vrouwen hoeven niet alles te weten, Bert. Nee, daarom, je hebt allemaal gelijk. het seizoen met z'n tweetjes gezellig had. Ja, zo is het. Dan eventjes lekker, ja, een aantal weken op vakantie. Heb, ja, lekker jongen. Want even kijken, ja, misschien dat ik de vierde terug ben, maar dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. Maar dat hoor je sowieso nog. Je kent het elfde gebod, hè? Ga je zond genieten. En zo is het, ja. En dat moeten we zeker doen. Hoe was je week, verder? Vertel jij nou eens wat. Ja, mijn week was eigenlijk een beetje, ja, hard werken en ja, hoop nadigheid. Daarom was ik vorige week natuurlijk, had ik geen uitzending. Ja, ja. En dat, ja, dat gebeurt wel eens. Ja, en het is te gebeuren. Ja, ja, het is in ieder geval geen, geen corona. Dat, in ieder geval, dat is 100% zeker. Oké, okay, nou, goed zo. <laughs> nou, hier, we zijn ook nog kerngezond gezond. we zijn nog nooit zo gezond geweest, jongen. Ja. We, hebben een, uh, we hebben een dieet hebben we gedaan. Dit nou, uh, is de vijfde week. Ja. En dat is een metabolisme-dieet. Weet je wat het is? En dat houdt in? Nou ja, je, be je metabolisme, dat is eigenlijk uh, ja, je gezondheids. Uh, uh, Cycli in je lichaam dat alles gewoon goed en gezond draait... ...en in, in dat dieet, dat is er eigenlijk op gebaseerd... ...dat je drie fases in een week hebt... wat van de eerste twee dagen en dan woensdag en donderdag... ...als je het in een week doet... ...en dan op vrijdag, zaterdag en zondag, dus ook een fase. Oké. Okay. Het begint de eerste week met uh, uh, koolhydraten... ...en gezonde zoete dingen van vruchten en dan... Uh, dan Zoals zo een, zo een fles wijn? Nee, dat, nee. Oh, oh, dat mag niet. Ik heb al, ik heb al vijf weken geen gedronken. Oh. <laughs> en ik ben niet eens zageraardig. <laughs> <laughs> maar goed, het komt er eigenlijk op neer... ...dat je dus koolhydraten doe je twee dagen... ...en dan ja. je, daarna ga je weer... Uh, ...dan ga je aan de, aan de sla... op de groenten en, en, en uh, proteïne... ...de vlees... En de laatste drie dagen ga je helemaal uh, los, want dan was je gewoon uh, met mayonaise allemaal gezonde fekke dingen. Dus het is eigenlijk een soort chemie in je lichaam, ja. wat op een gezonde manier gaat reageren, waardoor je gegarandeerd, en dat klopt wel, uh, uh, na vier weken, je moet vier weken volhouden, dat je dan, uh, in, uh, ja, als je echt aan de maat bent, dan ben je in ieder geval 9 kilo kwijt en meer oh, je eet, okay. oh, hoe meer je gaat afvallen. <laughs> Dat is juist een goed dieet, toch? Dit is een fantastisch dieet, joh. Ja. We hebben nergens problemen. Je, weet je, het punt is, je moet om de drie uur moet je wat eten. Dus na het, de lunch ga je naar drie uur ga je lekker snacken. Ja, maar dat, dat, dat zijn dus kleine, kleine beetjes, begrijp ik. Ja, nee, maar nee, soms zelf veel lekkere dingen, jongen. Je oh. zit wel met, met, met algeriken, gerold Ja, maar pro... Eh, ...kipfilet, nou... Proteine, zie je... Proteïne, versta ik ook een lekkere milkshake, ofzo? Of, uh? Nou, die zitten er ook bij. Maar geen melk. Je mag alleen geen melk. Maar dat zijn dan bijvoorbeeld oh. met melk of zo. weet je. Maar geen melkproducten van de Dat mag dan niet. Nee, maar de de proteïne... wat ik wel eens zie in die winkels... hebben ze van die grote bussen staan... met ja. proteïne uh, shakes. Of, ja. of, of van die proteïne tabletten. Ja. Maar dat mag dus niet? Nee, dat, dat is het niet. Het is echt een uitgebalanceerd dieet. Maar ja, het gaat er eigenlijk... Kijk, in de kern gaat het erom. ...dat je hele lichaam weer gezond reageert. Dat is het eigenlijk. En daarmee is de een mooie bijkomstigheid ...dat je gewoon ook nog eens een keer gegarandeerd... 9 kilo afvalt, mocht je dat kwijt worden. hè? ja. Het lichaam was niet zo zwaar... ...maar ik ben toch 15 loodjes weer kwijt. Nou, jongen, ik hang weer hartstikke geknipt... ...en ik heb een fantastische raad, jongen. dus je kan weer de thuis van uithangen... ...s avonds. Ja, absoluut. Zeg, Nou, over dit soort dingen, dat is niet te geloven. dat ik niet eens over corona. Dat is toch wat? Ja. Dat nee, uh, is uh, met ons, hoor. Nee, maar uh, ik bedoel, dat wordt dan uh, zeker nog wat. Nou, nou, nou, nou. Ja, als je afgevallen en uh, gewoon lekker kunt blijven eten. Dat, uh, ja. ja, zeker weten. Zeker. Zeg, ik heb er net nog wat gezien, mensen. Ik las wat op uh, LinkedIn. Ja. En dat ze dus papieren hebben gevonden op dit moment. Officiële papieren, dat zijn contracten. ...van het vaccin van Pfizer. Pfizer, ja? En, ja, en daar zijn, dat, dat is naar buiten gebracht... Dat door, uh, uh, uh, ...van de regering, van de minister van Gezondheid... ...in uh, Brazilië en Albanië. Ja. En die uh, hebben toegegeven voor de commissie daar... ...dat ze dat contract hebben getekend... ...en in de contractstatus... ...dat ze dus eigenlijk helemaal vastzitten aan het uh, vaccin... Want ze mogen niet uh, uh, met een ander vaccin werken of met andere medische middelen. Uh, zodra ze dat doen, dan hebben ze een, een, een, een, een boete aan hun kont hangen van miljoenen uh, euro's. Oké, okay, dus, dus, dus het Pfizer-gebeuren, dat mogen ze. Want wat waren ze van plan om dat uh, te mengen met een ander vaccin, hè? Ja, dat ook nog. En het gaat er eigenlijk op dat ze dus contract hebben getekend, al die regeringen. Ja. Met ook nog eens een keer, die man in in in Albanië, die heeft bijna een miljoen gekregen, dat heeft hij toegegeven. Ja. Ook dat nog eens een keer. Nou, er zijn nu vragen worden, worden er gesteld in de Kamer. En, en onze zeg maar dimensionaire minister van Volksgezondheid. Ja. ...voorzitter uh, waar is... ...dat het echt over de volksgezondheid gaat... ...maar goed, laten we dat eventjes uh, te schuiven... <laughs> ...maar het is in ieder geval zo dat hij... ...hij krijgt nu vragen van zeg... ...hoe zit dat hier dan... ...want het zijn gewoon identieke contracten van die twee landen... Ja. Dus ...dat houdt eigenlijk in... ...dat kan je al op je vingers natellen, ...dat wij dat ook hebben... ...en dat is dus de reden Fred... ...dat ze nooit praten over gezonde medicijnen... ...waar je kan tegenhouden... ...zoals het ivermetine en zo... ...weet je dat ze dingen... Ja. ...dat mag hier helemaal niet... ...en dat komt hierdoor... Ja. Ze mogen het niet, want dan hebben ze een probleem. Krijgen ze boete komt, Ja, kom. Uh, uh. Dus dat, dat belooft niet. Ja, ja, dat, dan dat, dat, dat, dat, dat gaat de nog een strijd manier. worden. Ja, ja ik ja. vind het ook vet. Ja. We het helemaal met je eens wat dat betreft. Ja. Zeg, wat dat betreft uh, iets anders. Even, kijk waar we dit naar gaat. Het weer, jongens. Het is het, het, het, belabberd. ja. Het wil maar niet loskomen, jongens. In het zuiden zitten ze met over de 40 graden. Ja, dat, uh, ja. dat is de kant waar ik uh, straks naartoe ga jongen in hier kunnen we de gelast zitten. Daar, daar heb ik water nodig. Ja. <lacht> hier hebben we water Meenemen. te veel. <lacht> Meenemen we de waterhandels? Nee. Als ja, ja, ja. we hier een beetje warm worden hier, dan moet je eigenlijk gewoon lekker naar de sauna gaan. Ja. Maar Beppie en ik gaan dan lekker volgende week gaan we dat doen. Gaan Heerlijk doen. ja. Even lekker een dagje lekker sauna inderdaad. Ah, maar... Jullie doen het niet met een overnacht denk je, of zo hè? Ja. We gaan, wel. We, doen. we gaan vannacht in de baan doen. Ja, lekker, lekker. Lekker, gezellig, ja. lekker je zo je bed in. Ja, dat nou, ja, is heerlijk. Je weet, je, ja, je wordt zo lekker rozig. En dan denk je van, eh, ik heb geen zin. Eh, kijk, als je dan nog een uurtje of, uh, of, of twee, anderhalf... Uh, ja, moet gaan rijden in de auto. Dan, dan uh, daar heb je geen zin in. Nou, en ik laat ook nog wel lekker knijpen, Frut. Is ook lekker. Ja. <lacht> niet te hard dan, hè? <lacht> Als je helemaal in de bed ligt, dan bent hij zo weg, hoor. Ja, nee, ja, maar goed. Euh, ja, euh, nou, ja, kijk, als je dan, als, als je dan stiekem knijpt onder de dekens, en, Ja, <laughs> zo. Dus ja, mijn voorstel is. Uh, laten we maar weer de knijden uit het hokken halen. Ja. Uh, naar onze wereldhit. De sauna, we gaan naar de sauna draaien. Zo is het, gaan we doen. Nou, jij bent ik jou een hele, hele fijne vakantie. Dankjewel. Lekker met water. En eh, dan zien we elkaar over de paardbergische trucken. Is goed. We houden contact. Okay. Dag allemaal. Groetjes aan Beb. Hey. Hoi. Hoi. Hoi. Oké. hey. hey. Gaan naar de sauna. Lekker sleeten met z'n allen. En de flessen laten knallen. En nou stikken we de moord. We doen gewoon of het zo hoort. Ja, zonder slag of stoot. Gaan we met de billen bloot. Bloot. Natuurlijk, ik weet nog hoe ik voor het eerst de sauna had betrad. Ik was daar toen de enige die nog een broek aan had Het moest wel even winnen, ja, maar toen deed ik hem toch uit Ik kan niet wel bekend, dit regerde in me geen Het pleit. Een pluikje van een sens zal je bedoelen Zeg maar op. De, de kanijnen kan uit het hok en de zores in de la We gaan naar de sauna We gaan naar de sauna Lekker smeten met z'n allen En de flessen laten knallen En al stikken we de boord. We doen gewoon of het zo hoort Ja, zonder slag of stoot Gaan we met de billen bloot We gaan naar de sauna Roek Ik ben gewoonlijk niet zo leuk, Maar ach zo'n eerste keer Zat hij plots voor me, ja die mooie jonge heer. Ik dacht als ik blijf praten, staat dat vast professioneel. Maar toen kwam er een gesis, want het moest stil zijn, wist ik veel. Natuurlijk! <lacht> de de konijnen, konijnen uit het hok en de zoren in de la. We gaan naar de sauna. Het is gevuld tot aan de nacht. uit ten oude sok. Ja, We gaan. Met z'n allen en de flessen laten knallen En dan stikken we de moord We doen gewoon op het zo hoort. Ja, Zonder slag of stoot gaan we met de billen blond We gaan naar de sauna Alles uit, houd je sokken Ik zoek het graag wat hoger op Dus dat ben ik doe ook Mijn lieve helpt, mijn hele lijf dat raakt aan de kook de parels op een kop Oh goeie god wat was het heet Het is een mop Ik werk me anders nooit zo in het zweet. Ja vertel me dat la Oh lekker is dat De, de konijnen, konijnen uit het hok En, en de zoren de la. We gaan Naar de sauna Dat tas gevuld tot aan de nok Centen uit een oude sok We gaan Met z'n allen en de fles zal laten knallen. En dan stikken we de moord. We doen gewoon of het zo hoort. Ja, zonder slag of stoot. Gaan we met de billen bloot. We gaan naar de sauna. met die handel. Ik neem ook graag een bubbelbad. Dat kan je daar voor nop. En ook die Turk vind ik wel wat. Dat zo je een figuur die al die benen wrijft, dat slaat je laatste uur, geen Polonaise aan, mijn luid. Zeg, opzouten met die piepvingers van je. De konijnen uit het hok en, en de sorens in de la, we gaan naar de sauna. De tas gevuld tot aan de nok, zend eruit een oude sok, we gaan. Lekker sneten met z'n allen en de vlessen laten knallen. En al schrikken in de boord. we doen gewoon of het zo hoort. Ja, zonder slag of stoot gaan we met de billen bloot. Zo, we gaan naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur. En blijf erbij.